Reputatiecoaching podcast nummer 89. Om te beginnen heeft Google onlangs expliciet aangegeven dat zij een nieuw rankingssignaal in gebruik heeft genomen. En verder lijkt de Google Penguin al ruim 10 maanden op vakantie te zijn. En hoeveel reviewsterretjes is echt te weinig voor een lokaal bedrijf? Ik vertel het je zometeen. Hoe lang duurt het om te scoren in de lokale resultaten? Ook die vraag komt zometeen aan bod. Evenals de vraag of externe harddisks goedkoper zijn dan cloudopslag of niet. Een ander topic voor vandaag is een infographic die je uitlegt... hoe je de lokale resultaten kunt domineren. Daarna vertel ik je over de videomarketing van Volvo en BMW. En ik sluit de podcast van vandaag af met vijf tips...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 Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes en op Stitcher. Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Google vertelt niet vaak over de signalen die meespelen... in het bepalen van de positie van webpagina's in de zoekresultaten. Maar recentelijk heeft Google expliciet gezegd... dat webcontent die via zogenaamde versleutelde SSL-verbindingen wordt aangeboden... hoger kan scoren dan dezelfde content die niet via versleutelde verbindingen wordt geserveerd. Doel van Google is het verbeteren van de privacy van de internetgebruikers. Daarom gaat het websites die veilige verbindingen bieden, hoger beoordelen. Ten aanzien van beveiligde SSL-verbindingen heeft John Muller van Google een paar dingen gezegd. Het verhogen van de ranking is heel beperkt. De impact van het invoeren van SSL is minder dan 1%. Dus je moet niet verwachten dat je hiermee direct naar de top komt. Als tweede, het signaal maakt geen deel uit van Panda of Penguin en staat er dus los van. En de impact is in real-time. Dus, zodra Googlebot heeft gezien dat een pagina wordt aangeboden via SSL... wordt de verhoogde score, als je daarover kunt spreken vanwege de geringe impact, toegepast. Net noemde ik al Google Penguin en Google Panda. Dit zijn twee algoritmes die grote invloed hebben op de positie van content in de zoekresultaten op Google. Voorheen was er elke paar maanden een update van Penguin... Maar de laatste Penguin Update is inmiddels al 10 maanden geleden. Veel webmasters klagen steen en been hierover, maar waarom eigenlijk? Waarom missen webmasters de Penguin Update? Het probleem is dat sinds de laatste Penguin Update veel websites een algoritmische penalty hebben gekregen, waardoor ze sinds die tijd heel laag in de zoekresultaten staan. Een groot aantal webmasters heeft in de tussentijd de website onder handen genomen en alle oorzaken die ook maar enigszins een negatief effect kunnen hebben op de ranking, weggenomen. Maar doordat er geen update van Penguin heeft plaatsgevonden, scoren die sites dus nog steeds laag. Lager dan ze eigenlijk zouden moeten doen. Hoewel Google dagelijks kleine veranderingen doorvoert en tests doet om te zien wat resulteert in een nog betere gebruikerservaring... ...is het zomaar even opstarten van een Penguin-update niet 1, 2, 3 mogelijk. In de Google Webmaster Hangout zegt John Muller van Google hier het volgende over. Penguin is niet zomaar een refresh. Het vereist een complete update... ...van alle data en dat is geen sinecure. Het hele algoritme moet opnieuw worden gedraaid... ...voor alle webpagina's die Google heeft geïndexeerd... ...en dat doe je niet op een regenachtige zaterdagmiddag. Verder zegt John hierover dat deze update langer duurt... ...omdat Google er zeker van wil zijn dat de data juist is... ...en dat het algoritme de juiste dingen doet. En om het goed te doen, moeten ze veel testen en aanpassen... ...voordat ze de Penguin-update opnieuw kunnen draaien. In de show notes heb ik het stukje video waarin John Mullen dit vertelt opgenomen... Dus als jouw site ook is geraakt sinds de Penguin Update van vorig jaar, dan moet je nog even geduld hebben. In podcast 84 schreef ik over de acceptatie van en het vertrouwen in online reviews door internetgebruikers. Dat was op basis van een onderzoek dat was uitgevoerd door Bright Local. Op basis van die gegevens heeft Bright Local nu weer een paar interessante statistieken gepubliceerd die ik graag met je deel. Dit keer gaat het erom hoeveel sterretjes eigenlijk te weinig is voor consumenten om zaken te willen doen met een lokaal bedrijf. Het grootste verschil zit van 2 naar 3 sterren. Dat is maar liefst 45%. Het verschil tussen 3 en 4 sterren ligt er ook niet om, want het is ook nog eens 20%. Dat houdt dus in dat een extra 20% van de consumenten liever een bedrijf met 4 sterren nader onderzoekt en de zaken mee doet, dan eentje met 3 sterren. Dit bewijst maar eens te meer dat positieve reviews echt een grote impact kunnen hebben als het gaat om het werven van nieuwe klanten. Het wordt nog leuker als je gaat kijken naar het geslacht van de geïnterviewde mensen. 89% van de mannen wil zaken doen met een lokaal bedrijf als het 4 sterren heeft... tegenover 95% van de vrouwen. 67% van de mannen kiest voor bedrijven met 3 sterren... tegenover 75% van de vrouwen. Daarna wordt het reeds geringe onderscheid nog minder. Hieruit blijkt dus dat er weinig verschil is tussen mannen en vrouwen... wat betreft de acceptatie van sterren bij reviews. Als je gaat kijken naar leeftijd dan valt het op dat de meest kritische leeftijdscategorie die van 55-plussers is. Want bij twee sterren wil slechts 21% van de ondervraagden zaken doen met het bedrijf, tegenover maar liefst 77% als het bedrijf drie sterren heeft. De mens is van nature ongeduldig. Als ik aan de slag ga om een bedrijf te helpen met het verbeteren van de scoren in de lokale zoekresultaten, dan krijg ik vaak de vraag hoe lang het duurt tot er een significante verbetering optreedt. Dat is natuurlijk nooit met 100% zekerheid te zeggen, maar inmiddels heb ik al flink wat ervaring opgedaan en kan ik schattingen doen die meestal aardig in de buurt komen. Voor de eerste paar opdrachtgevers had ik meer dan een jaar noeste arbeid nodig om ze duurzaam op de felbegeerde A-positie te krijgen. Daar staan die bedrijven inmiddels ook alweer meer dan een jaar. Een andere keer kost het me een paar minuten werk en één dag doorlooptijd omdat het bedrijf direct op de eerste plaats kwam in de lokale resultaten op de gewenste zoektermen toen ik alleen maar de categorie had veranderd. Die stond initieel namelijk nog op de algemene interessante plaats. Een praktische tip. Als jouw bedrijf bij Google ook nog staat gemarkeerd als een interessante plaats... dan zou ik dat als eerst aanpassen en vervolgens je overige gegevens controleren. Want de categorie is echt essentieel om goed te worden gevonden in de lokale resultaten. Meestal antwoord ik dat opdrachtgevers in drie tot zes maanden wel verbeteringen beginnen te zien. Niet alleen in de positie in de lokale zoekresultaten, maar ook in verkeer naar de website en dus uiteindelijk ook onder de streep in de boekhouding. Bright Local heeft recentelijk ook een ander onderzoek gepubliceerd... waarin zij de resultaten heeft verwerkt van een aantal vragen... die ze aan 18 experts in de wereld heeft voorgelegd. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt... tussen bedrijven in een sterk concurrerende markt en locatie... en bedrijven in een markt en omgeving waarin minder concurrentie is. Allereerst eerst ten aanzien van de markt en locaties waarin veel concurrentie is. Van de geïnterviewde experts bevestigt 78% dat je significante verbetering in je positie kunt realiseren in 3 tot 9 maanden. En 50% zegt dat 3 tot 6 maanden voldoende is. Slechts 11% gelooft dat je binnen 3 maanden veel beter kunt scoren. En ook zegt 11% dat het meer dan een jaar kost. In de sector en locatie waarin minder concurrentie is, zegt 95% dat het mogelijk is om binnen 6 maanden significante verbeteringen in positie te realiseren. En 100% zegt dat het binnen 9 maanden mogelijk is. Het onderzoek is aardig omvangrijk en leuk om eens op je gemak te lezen. Ik heb de link naar het artikel How long does it take to rank in local search? opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 89 Ik noem er nog een paar interessante resultaten. Phil Rozek zegt Het verbeteren van je positie in de lokale resultaten duurt maanden zelfs als alles voorspoedig gaat. Maar als klanten bijvoorbeeld langzaam zijn met het verzamelen van reviews wie weet hoe lang het dan kan duren. Phil Britton zegt, vaak is het gemakkelijker om in een zogenaamde Greenfield-situatie te beginnen met een nieuw bedrijf en een nieuwe site. Dan is er namelijk vaak geen inconsistentie die je moet oplossen. En verder, het duurt tenminste drie maanden tot je opnieuw in de zoekresultaten verschijnt naar manual penalty, zegt 76% van de experts. 20% zegt dat je positie in de lokale resultaten binnen drie tot zes maanden verslechtert als je niet blijft doorgaan met lokale optimalisatie en het verzamelen van reviews. 61% van de experts zegt dat het gemakkelijker is een bedrijf te laten stijgen in de lokale resultaten. Tegenover 20% die beweert dat het gemakkelijker is in de organische zoekresultaten. Dan is iets anders. De kans is groot dat je al gebruik maakt van Dropbox, Box, OneDrive of Google Drive. Bij al deze leveranciers krijg je gratis verschillende hoeveelheden opslagcapaciteit. En tegen betaling kun je natuurlijk meer opslagcapaciteit kopen. Gebruik jij nog steeds externe harddisks om je gegevens op te slaan? Dan kan het zijn dat je meer betaalt dan strikt noodzakelijk is voor jouw behoeftes. Ik las op PC World een artikel waarin verschillende opslagscenario's met elkaar worden vergeleken. Daaruit bleek dat in een aantal gevallen cloud storage inmiddels al goedkoper is. Zoals bijvoorbeeld de mini-backup van 0 tot 20 GB... de basis-backup van 20 tot 100 GB. Als je tussen de 100 en de 500 GB een opslagcapaciteit nodig hebt... Dan zijn externe harddisks goedkoper. Als je eisen liggen tussen de 500 gigabyte en de 1 terabyte, dan maakt het niet uit wat je gebruikt. Maar als je meer wilt opslaan dan 1 terabyte, dan zijn cloudoplossingen grappig genoeg goedkoper. En als je dan realiseert dat cloudoplossingen continu verder in prijs worden verlaagd, dan is er nu langzaamaan het punt aangebroken waarbij je jouw data en backups beter in de cloud kunt zetten dan op een externe harddisk. Zojuist had ik het over renken in de lokale zoekresultaten. Als serverd op het internet kwam ik afgelopen week een leuke infographic tegen met als titel Rule the Local Results. Deze infographic heb ik in de show notes opgenomen op www.reputatiecoaching.nl slash 89. Niet alles hierop is van toepassing op de Nederlandse markt. Zo hebben wij nog geen carousel in de lokale resultaten en is een aantal sites waar je bedrijf moet aanmelden ook niet relevant voor Nederland. Toch geeft de infographic een aantal goede richtlijnen waar je je voordeel mee kunt doen. De meeste zijn, verdeeld over de vele podcasts en een aantal blogartikelen, al wel eens aan bod geweest, maar het is leuk om alles zo eens bij elkaar te zien. Allereerst een paar goede adviezen voor je Google Plus pagina. Verifieer je Google Plus pagina. Vul je bedrijfsprofiel tot 100% en neem met minder geen genoegen. Gebruik je officiële bedrijfsnaam. Maak een gedetailleerde bedrijfsomschrijving. Heb een fysiek adres in de plaats waar je wilt scoren. Verberg je fysieke adres als je alleen diensten levert op de locaties van je klanten en dus niet vanaf het adres. Heb je een enkele locatie, link dan naar de homepage van je website. Heb je meerdere locaties, link dan naar de locatiespecifieke pagina op je site. Claim en verwijder alle duplicaatpagina's van je bedrijf. Moedig klanten aan om reviews te posten op je Google Plus pagina. Actualiseer je lokale pagina regelmatig en geregeld met berichten, foto's en video's. En gebruik een lokaal telefoonnummer in plaats van een telefoonnummer van een callcenter. De meeste wist je waarschijnlijk al, maar het kan tenslotte nooit kwaad om ze eens in een ander context te herhalen. Zo noem ik ook nog een paar nuttige adviezen ten aanzien van citations, ofwel bedrijfsvermeldingen. Zorg voor een consistente NAPT, naam, adres, postcode en plaats en telefoonnummer en openingstijden op alle sites, inclusief je Google Plus en Facebook pagina's. Claim en verbeter alle citations van je bedrijf die fout zijn. Verwijder de duplicaten van je citations. En kies de beste categorie voor je bedrijf en probeer die ook consistent te houden over alle sites. Voordat je ergens een nieuwe bedrijfsvermelding aanmaakt, controleer of je bedrijf er wellicht al vermeld staat. Zoek waar je concurrenten allemaal vermeld staan en meld je ook daar aan. En voeg overal zoveel mogelijk gegevens toe. Kun je foto's uploaden? Doe dat. Kun je YouTube-video's embedden? Doe dat. Nou, voor de rest wil ik het hierbij laten ten aanzien van alles wat in de infographics staat en kan ik je alleen maar aanmoedigen om hem eens aandachtig te lezen. Content marketing heeft veel verschillende verschijningsvormen. Zo publiceert Red Bull video's van fantastische, spectaculaire evenementen en maakt Lego video's die miljoenen kinderen ertoe bewegen, hun ouders de oren van het hoofd te zeuren om nieuwe Lego. Volvo heeft een tijdje geleden een video gemaakt met in de hoofdrol Jean-Claude van Damme. Het doel was om de precisie en stabiliteit van de nieuwe Volvo Dynamic Steering in vrachtwagentrucks te illustreren. Mogelijk heb je de video al wel gezien, maar voor de zekerheid heb ik hem ook opgenomen in de show notes van deze podcast. Deze spectaculaire video heeft sinds de publicatie, inmiddels al negen maanden geleden, al meer dan 74 miljoen views. Ik weet niet of dit aanleiding was voor BMW om ook een bijzondere video te maken, maar BMW heeft de vijf beste Hollywood stuntrijders uitgenodigd op een rotonde in Zuid-Afrika, al waar zij de video heeft opgenomen, die ik ook in de show notes heb opgenomen. Deze video nodigt BMW-rijders uit om hun verhaal te delen met hashtag BMW-stories. Het is ook een manier om je product onder de aandacht te krijgen... en gebruikers van je product content voor jou te laten produceren. Dat is natuurlijk vele malen krachtiger dan dat BMW zelf gaat vertellen... hoe fantastisch het bedrijf en de auto's zijn. Oh, en sinds dat deze video een tweetal weken geleden is gepubliceerd... heeft hij ook al 12 miljoen views. Wat deze beide video's laten zien is dat grote bedrijven... veel kansen zien in het produceren van video... En dit gebruiken om het bedrijf en haar producten beter op de kaart te zetten. Dat kun jij ook doen en het hoeft helemaal niet bijzonder kostbaar te zijn. Begin met het opnemen van je eerste video, ook al doe je er even niets mee. En maak er nog een paar, die je ook niet eens per se online hoeft te zetten. Want op die manier word je er wel steeds beter in. Ik vond het eerst ook niet prettig om voor de camera te staan, maar ik kan je uit ervaring melden dat het wendt en dat het steeds gemakkelijker wordt. Dus ga zelf alvast nadenken over video's die je zou kunnen gaan opnemen van bijvoorbeeld je bedrijf, je medewerkers. Het productieproces, je producten of videotestimonials van je klanten en of opdrachtgevers. Dit gaat je echt helpen om je bedrijf beter op de kaart te zetten. Half september heb ik een interview gepland staan met iemand die veel weet van videomarketing... en hoe je het goed kunt inzetten. Als je nu alvast gaat nadenken over alle video's die je zou kunnen gaan maken... dan kun je daarna lekker zelf aan de slag. Voor het geval je aan de slag gaat met het opnemen van video's met een smartphone heb ik een vijftal simpele tips voor je waarmee je direct betere video's maakt met je smartphone. Als eerste, houd de camera stil. Koop voor een paar euro een simpel smartphone-statief bij de MediaMarkt of een soortgelijke winkel. Hiermee ziet je videomateriaal er meteen een stuk beter uit. Als tweede, zorg voor voldoende licht. Want videocamera's en ook fotocamera's hebben moeite met scherpstellen en goed opnemen van beelden in een donkere omgeving. Zorg daarom voor voldoende licht. En zorg voor goede audio want goed geluid is minstens zo belangrijk voor een video als een rustig en scherp beeld. Dus investeer een paar tientjes in een goede microfoon die je op je smartphone kunt aansluiten. En nog zo eentje. Film in landscape mode. Want maar al te vaak zie ik dat mensen de smartphone in telefoonstand houden terwijl ze filmen. Verticaal dus. Dat kan echt niet. Want dat ziet er zo raar uit als je dat vertoont. Je gaat een televisie toch ook niet op zijn zijkant zetten als je een film kijkt. Dus kantel je telefoon 90 graden. ...en film in de zogenaamde landscape mode, oftewel liggend. En als laatste, stel scherp op het juiste punt. Tik op het gewenste punt op je beeldscherm waar je het beeld scherp gesteld wilt hebben. Dat zorgt voor, ook voor een betere videokwaliteit. Oh, en mocht je denken dat je veel meer of duurdere apparatuur nodig hebt om goede video's te kunnen schieten... ...dan wil ik dat argument direct van tafel vegen. Kijk daarvoor maar eens naar de video van Bentley die ik ook in de show notes heb opgenomen. Die prachtige video is geheel opgenomen met iPhones...